Jan van der Putten met het NOS Journaal. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt keert niet terug naar zijn oude partij, het CDA. Dat zegt hij naar aanleiding van een bericht in het AD. De krant meldt dat het CDA deze week een verzoeningsbrief stuurde... met het verzoek om een gesprek en een eventuele terugkeer. Maar Omtzicht gaat er dus niet op in. Volgens hem blijft het boek bij het CDA dicht. Wel staat Omtzicht open voor samenwerking... zoals hij dat ook doet bij andere partijen.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 De wolf die drie weken geleden in Drenthe een boer aanviel... heeft ruim 100 schapen doodgebeten, blijkt uit DNA-gegevens. Hij viel ook dieren aan in Friesland... en trok zich weinig aan van hekken en rasters met elektriciteit. Toen de wolf een schapenboer aanviel... gaf de burgemeester van Westerveld toestemming om het dier dood te schieten. Er loopt nog een onderzoek van het OM naar die beslissing. Bij een brand vannacht in een appartementencomplex in Amsterdam-Osdorp is iemand gewond geraakt. Volgens de brandweer is een gasleiding opengebarsten en ontstond brand. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van twee bovengelegen woningen werden door de brandweer met ladders uit hun huizen gehaald. Eén van hen raakte gewond. Twee appartementen zijn onbewoonbaar verklaard.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 En als opening horen we een plaat die we vorige week voor het eerst draaiden. En ik vond hem wel erg leuk, dus ik denk uh, om een uh, kort draaier ook een plezier te doen. En natuurlijk u als luisteraar. Jaap Molenaar met uh, Weet Je Nog Wel Oudje. Een opname met 1960, een piratenliedje zoals hij dat zelf mooi noemt. Een iets andere versie, een, een nieuwere versie als uh, die opname met 1928 van Louis Davids. Met Weet Je Nog Wel Oudje. Onderweg zometeen, Truus Koopmans in Dick Door. Ook vader Abram komt eraan. Maar eerst Willem roept naam Wim Sonneveld, geboren in Utrecht op 28 juni 1917... en overleden in Amsterdam op 8 maart 1974... was de Nederlandse cabaretier, zanger en acteur... En hij wordt als dus een van de grote drie van de Nederlandse kamber, van Na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. En Dus natuurlijk samen deelt hij dat met uh, Toon Hermans en Wim Kam. En u hoort hem nu Wim Zorneveld. Onder een van zijn uh, uh, ja, uh, ja, hoe moet je dat ook alweer noemen? Het is uh, ja, een bekend typetje. Ja, zo kan je het ook zeggen. Een bekend typetje. Nikkel de Nelens, Prater uh, Fanaticus, maar ook Willem Parel. U hoort hem nu, Wim Zorneveld. Onder de naam Willem Parel met poen, poen, poen, Poen, Poen. poen.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 Straten en pleinen De gouden zon zakt in de stad En mensen die moe In hun huizen verdwijnen Ze hebben de dag weer gehad De neonreclame Die knipoogt langs ramen Het mot zachtjes op straat De stad lijkt gestorven Toch klinkt er muziek uit Een deur die nog bijt open. Het kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk.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 LAY Tussen twee glazen bier opgelost voor altijd. Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening, of je staat in het krijt. Een nummer uit een opname, 1955, met een recht en een afrecht. En daarvoor hoor u vader Abraham met het kleine café aan de haven. CFM Zandvoort, lokale omroeper uit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar mooie, oud-onstalige muziek. En zo ook de volgende plaat, de hele Billies... met Johnny je Jodel nog eens horen. En de ex-presentatrice ook hier bij de lokale oorlog van CFM Zandvoort. Ria valt met Als ik de golven aan het strand zie. En daarvoor hoorde u Ernie Christiani met Greetje uit de polder. En de volgende formatie. En Frank en Mirella, een Brabants duo dat Nederlandstalig muziek ten gehore brengt. Bestaat uit Frank Mortiers en in de loop der jaren met vier verschillende Mirella's. Nu hoort ze nu Frank en Mirella met Verliefd Verloofd Getrouwd. Iedere keer als ik jou zie, this comes now, so we can Toen bleek dat er in mij altijd wat zit zijn. Was een entertainer, zanger, showmaster, filmproducent en acteur. Rudy Karel hoorde u met uh, Wat een geluk. En we gaan door met Ronnie Tober, geboren in Bussum op 21 april 1945, Nederlandse zanger. En u hoort hem nu met Verboden Vruchten. En Stuart die was in Amerika, was, bracht de nieuwste lipsticks mee. Smaak gasten, like a long day, day. Ze maken haar tastend lekker lang, heet Dekkie J. Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappel, Sina cola, pepermunt, caramel, caramel ananas, epermunt, ananas. Maar ik zeg er wel bij verboden So smak naar <laughs> Mark, uh, not a Met lekker troelijke. En daarvoor nou, hoort u uh, Connie van der Bos. Met ik ben gelukkig zonder jou. Dat nou, we dat nou toch allemaal dames draaien. Wat dacht u van de volgende? Willeke Alberti. Eigenlijke naam Willy Albertina Verbrugge, geboren in Amsterdam op 3 februari 1945. Nederlandse zangeres en actrice. En natuurlijk de dochter van Karel Verbrugge, beter bekend als de zanger. Willy Alberti en natuurlijk moeder van uh, hè, Johnny de Mol. U hoort er nu samen met Vader Lief en uh, de opa van uh, Johnny. Willy en Willeke Alberti met reisje langs de Rijn. Laatst trokken we uit de Loterij. Ja, ja, ja, die schuld is de fische, 一定說<音楽><音楽> half in Nederlands gezongen. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u het gemist heeft of u wilt nogmaals luisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Iedere zondag tussen 9 en 10 ben ik weer met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u zometeen veel plezier met de CFM Jazz. Ik laat u achter met Eric Christiani alweer. Ja, hij maakt een heleboel leuke muziek. Nu hoort u Maria van Baia. Ik zeg een hele fijne zondag en misschien tot ziens. Ai jij Maria, Maria van Bahia Alle jonge harten klopten sneller voor Maria Zij lachte tegen iedereen Maar ieder dacht meteen dat het was voor hem alleen Ai jij Maria, Maria van Bahia Wie leidde het bal met carnaval, dat was Maria En elke man raakte van strik En droon en daarna bleek, als hij naar haar kant en kikt. De tambourinen klonk geluid, en iedere man dacht aan Maria als zijn bruid. Ai, ai, ai, Maria, Maria van Bahia, alle jonge harten klopten sneller voor Maria. Zeen wachten tegen iedereen, maar en ieder dacht meteen dat het was voor hem alleen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5